12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Tienduizenden op het Sint-Pietersplein voor zegen paus. Kritiek op Pakistanse regering na bomaanslag Kwetta... en PSV-speler betrokken bij auto-ongeluk... Het weer vanuit de zuiden meer ruimte voor de zon. Het blijft overwegend droog en het is 4 tot 6 graden. Morgen en dinsdag ook nog veelal grijs. Met dinsdag kans op wat natte sneeuw of motregen. Daarna droog en vaker zon en wel wordt het weer wat kouder. Voor het eerst sinds hij zijn aftreden bekendmaakte... geeft de paus vandaag zijn wekelijkse zegen aan bezoekers op het Sint-Pietersplein. Correspondent Rob Zoutberg op het Sint-Pietersplein. Rob, normaal gesproken komen daar een paar duizend mensen op af. Hoe is dat nu? Ja, het staat hier nu helemaal vol. Misschien heeft het over 150.000 mensen. Dat zou heel goed kunnen. En als je even luistert, hier op de achtergrond is de paus net uit zijn, uit zijn, uit zijn raam in de berg met zijn berg te voorschijn gekomen. Mensen zijn gaan applaudisseren. En iedereen kijkt hier nu naar dat ene raam hier boven bij de Sint-Pieter, waar de paus op dit moment de mensen toespreekt. En zijn hier met vlaggen uit alle landen van de wereld. Kan je zeggen: ik zie Duitse vlaggen, ik zie Poolse vlaggen, ik zie Braziliaanse vlaggen. En op de achtergrond mensen met spandoeken wat betekent... Grazie, Santita. Dank u voor uw heiligheid. Ont ont ontzettend druk dus daar. E e heb jij al wat kunnen horen wat hij heeft gezegd? Nee, het is echt... Het uh, is begonnen, maar dat dit groot zou worden. Dat wat uh, hadden de autoriteiten hier al verwacht. In het spoor hebben we allemaal uh, extra bussen en metrolijnen ingezet. Zodat de mensen hier op tijd konden zijn om dit historisch, in een historisch moment bij te wonen. Het zal ik nog een keer herhalen. Maar ja, dit is zelfs een van de allerlaatste kansen om deze pauze te horen spreken. En te zien, mensen hebben daar ja, massaal gehoord aan gegeven. Er wordt hier soep en koffie uitgedeeld aan mensen. Een beetje tegen de kou, maar goed, zonnetjes gaan schijnen. De als je hoort, niet gaan spreken. Rob Zoutberg vanuit Rome. De zeer zware aanslag gisteren, aan het begin van de avond in de Pakistanse stad Quetta dreunt vandaag nog na. Het is een dag van rouw in het gebied, terwijl het dodental de hele ochtend nog blijft oplopen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, ongewoon grote aanslag voor Pakistan. Hoeveel doden zijn er inmiddels geteld? Ja, Dodental staat uh, nu op 80. Hè. We kunnen denk ik niet genoeg benadrukken... wat een enorme bom je daarvoor nodig hebt. Hè. Je blaast niet zomaar 80 mensen op. Daar is echt organisatie voor nodig, een netwerk en planning. Waarschijnlijk is die bom verstopt geweest in een watertank. Uh, volgens de politie heeft daar 800 kilo explosieven in gezeten. Die tank die was geplaatst bij een steunpilaar van een gebouw. Dat gebouw is ingestort door de klap, dus men is hier echt heel bewust... Te werk gegaan, hè. Twintig mensen zijn nog ernstig gewond. Dus dat dodental kan ook nog eens gaan oplopen. En daarmee uitkomen op het ja, schrikbarende aantal van die klap... in diezelfde stad Quetta een maand geleden. Toen 93 doden. Ook toen een aanslag op shiiten daar. Dit is geen Afghanistan, hè. dit is geen Irak. Dit is Pakistan op een plek. En op moment denk ik dat de zaak daar flink kan destabiliseren. Destabiliseren, zeg je, onrust. Wie hebben er belang bij deze onrust?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 In het Oostenrijkse wintersportplaatsje Leg wordt vandaag het ski-ongeluk van prins Frizo herdacht... dat precies een jaar geleden plaatsvond. De prins raakte toen bedolven onder de lawine. Hij ligt in coma in een ziekenhuis in Londen. In een kerk in Leg wordt vanmiddag om vijf uur een misgehouden... en er staat een portret van Frizo op het altaar... en er wordt voor hem gebeden, zegt de pastoor. Aan de staat het beeld van prins Friso op het altaar... en ik spreek een gebed voor hem en zijn familie.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 Alle treinvervoerders op het Nederlands spoor... moeten hetzelfde tarief rekenen voor treinreizen. Daarvoor pleit de NS. De directeur Consumentenmarkt zei bij Kassa dat de NS af wil... van de onderlinge prijsverschillen tussen de vijf Nederlandse treinvervoerders. We vinden echt dat de consument heeft er gewoon recht op... om te weten waar hij aan toe is als het gaat om de kosten voor zijn reis. Dat moet zo transparant zijn als het maar kan. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en op hun traject wisselen van aanbieder... moeten daarvoor nu uitchecken bij de ene en inchecken bij de andere... Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief... en dat moet dus anders, vindt de NS. In een aantal Sjiitische wijken van Bagdad zijn bomaanslagen gepleegd. Zeker negen mensen zijn om het leven gekomen en zijn tientallen gewonden. Andere bronnen melden zeker 23 doden. Op de meeste plaatsen was een markt het doelwit. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is... voor de serie aanslagen in Bagdad.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 In Hamar begint over een uur de tweede dag van het WKO Rounds. Sebastian Timmerman, jij uh, hebt natuurlijk gisteren gezien uh, dat Wust het goed deed bij de vrouwen. Uh, Kramer deed het super bij de mannen. Zijn er nog andere Nederlanders die we kunnen verwachten op het podium? Want dat die gaan winnen is bijna zeker, hè? Ja, dat, dat staat inderdaad wel, wel aardig vast. Uh, ik denk dat Diana Valkenburg er nog wel bij gaat komen op het podium bij het vrouwentoernooi. Dus uh, waar Irene Wust al bijna 2,5 seconden voorsprong heeft op de 1500 meter. Uh, op de Russin Schikova. die tweede staat Valkenburg daar kort achter. En uh, dat moet voor Valkenburg ook gezien de 5 kilometer later vandaag nog wel te doen zijn om dat podium te gaan uh, behalen. Linda de Vries staat zevende, Lotte van Beek negende. Van de Vries had ik wel ietsje meer verwacht, werd per slotverrekening toch eerder dit seizoen 2 op het EK. En voor Lotte van Beek is het nog maar de vraag of zij de slotafstand gaat halen. Uh, Claudia Perstijn doet trouwens niet meer mee. Ziek. Gisteren wel gereden. Teleurstellend e Voor het eerst sinds 1977. 36 jaar geleden dus. Gaan we geen Duitse vrouw zien op de slotafstand. Ooit waren de Duitse vrouwen overheersend. Maar die tijd is echt voorbij. En Irene Wüst is dus op weg naar de vierde wereldtitel in haar carrière. Dat is bij de mannen. Sven Kramer dus. Alleen dan wordt het voor hem zijn zesde wereldtitel alweer. Al is de voorsprong op Hova Bukku, op de 1500 meter klein. Eh, net ietsje minder dan een halve seconde. Maar goed, Kramer heeft natuurlijk nog de 10 kilometer ja. achter de hand... waarmee we het toernooi gaan beëindigen. Dus wat dat betreft eh, twijfelt eigenlijk niemand er meer aan... dat hij weer wereldkampioen gaat worden. De strijd daarachter is erg spannend. Met Bukku, met de jonge Noord Pedersen, met Skobrev, met de Belg Bart Swings, die het gisteren heel erg goed deed. Dus daar zit vooral de spanning in het mannen toernooi. Want Koen Verweij en Jan Blokhuizen vielen gisteren tegen. En ook voor Rens Rottevel wordt het nog een klus... om de 10 kilometer te behalen. Sebastiaan Timmerman. Wielrenner Johnny Hogeland hoopt over een week of vier weer te kunnen fietsen. en dan in juni weer koersen te rijden. Dat zei hij vanochtend op een persconferentie in het ziekenhuis in Amstelveen. waar hij sinds dinsdag wordt verpleegd. Hogeland heeft geen angst om weer op de fiets te stappen. Ik zou niet weten waarom niet. Alleen ja, zoiets heeft wel een impact natuurlijk. Want ja, het laat gewoon weer zien hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. En uh, ja. Het is niet altijd aan jezelf te liggen om iets. Uh, om op een verschrikkelijke manier zeg maar, uh, te vallen. Hogeland hoopt dat hij vandaag of morgen weer naar huis mag. De wielrenner raakte twee weken geleden in Spanje ernstig gewond. toen hij door een auto werd aangereden. Volgens een Nederlandse arts heeft Hogeland een scheurtje van vijf centimeter in zijn lever opgelopen. En ook brak hij vijf ribben en heeft hij een gekneusde long. Om half één begint in de Eredivisie de wedstrijd tussen Vitesse en FC Groningen. In de Gelredome zit Richard van der Made. Eh, vorige week Vitesse spel En daarmee was even de onrust bezworen hè, om eh, trainer Rutte. Want dat gaat ook niet zo goed op dit moment. Eh, dan vandaag, dan moet het toch weer gewonnen worden. Ja, de druk blijft er inderdaad op zitten omdat Fred Rutte na dat gedoe van vorige week toch wel wat wil verspeeld heeft hoor. Bij zijn spelersgroep met name. Maar de afgelopen dagen zijn hier in Arnhem, en dat is eigenlijk vrij bijzonder, redelijk rustig geweest. 2-2 werd het vorige week hier in Gelderdom een spektakelstuk tegen PSV. Ook twee weken daarvoor in de thuiswedstrijd tegen Ajax was het al. 3-2 tegen Ajax. Wat dat betreft valt er veel te genieten hier in de Gelderdoom de laatste weken. Vitesse staat op de vijfde plaats. Hoopt stiekem om in de race te blijven om het kampioenschap. Maar is toch eigenlijk wel een beetje afgehaakt nu. Het verschil met PSV is vrij groot. Staat vijfde. Europees voetbal is nu eigenlijk het meest reële doel. En tegenstander FC Groningen. Dat vinden we terug in de Eredivisie op de tiende plaats. Het verschil tussen beide ploegen is 13 punten. FC Groningen dat als doel heeft om de play-offs te halen. Uh, and, uh, de afgelopen twee wedstrijden in winst omzetten. En dan kun je ineens toch weer een paar plekjes stijgen. Want zo'n goed seizoen maakt FC Groningen niet door. Geen verrassingen in de opstelling bij FC Groningen. De ploeg gecoacht door Robert Maaskant. Binnenkort komt de duidelijkheid of hij bij FC Groningen... ook volgend seizoen nog de verantwoordelijke man is. En bij Vitesse één blessure. Kakuta, de Fransman, speelt niet. Voor hem zal nu als linksbuiten Jonathan Reis gaan starten. Havenaar is de diepste spits. Boni, de topscorer... In in de Eredivisie met 18 goals speelt daar kort achter. En aan de rechterkant is dan ook nog eens Ibarra te vinden. Met andere woorden, een aanvallend ingestelde ploeg. De wedstrijd om half 1 inderdaad van start onder leiding van scheidrechter Richard Liesveld. Dankjewel Richard van der Made. De koploper PSV boekte gisteravond een zwaar bevochten 2-1 overwinning op FC Utrecht. De Eindhovenaren kregen het na de rode kaart van Hutchinson moeilijk, maar sleepte de overwinning toch uit het vuur. Trainer Dick Advocaat was tevreden, maar vindt dat zijn ploeg het zich onnodig moeilijk heeft gemaakt. Nou, die wedstrijd hadden we natuurlijk al eerder moeten beslissen. Dan hadden we die laatste fase van de wedstrijd niet zo hard hoeven te werken om, om, om te winnen. Want we hebben natuurlijk de, de kans gehad om 2-1 en 3-1 te maken. Of 3-1 te maken ook nog. En, uh, en dat gebeurt dan niet. Ja, en dan Utrecht is natuurlijk een ploeg met een enorme uh, drang toch uh, naar voren te gaan. Ze nemen alle risico's, gooien alle ballen erin. Ja, dan hoeft u maar één keer verkeerd te vallen. FC Twente raakte verder achterop bij PSV. De ploeg uit Enschede bleef tegen hekkensluiter Willem II steken op een 1-1 gelijkspel. Nog een keer het belangrijkste nieuws. De Pakistanse regering en veiligheidsdiensten krijgen kritiek vanwege de bomaanslag gisteren op een markt in Quetta. Daarbij vielen meer dan 80 doden. Drukte op het Sint-Pietersplein, de wekelijkse zegen van de paus... die eind deze maand terugtreedt. En het Syrische regime wil praten over een vreedzame oplossing... voor de burgeroorlog, dat heeft vn gezant Brahimi gezegd. Dat was er met uitgebreide NOS-journaal... zometeen de collega's van de perstribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De high en hier over de terren. Ja, het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. We zijn er vandaag één uurtje maar. Om klokslag één uur neemt de NOS het van ons over... Eerst het nieuws en dan een verslag van het WK Allround Schaatsen. Dit uur Stien Keizer, vroeger gelauwerd schaatskampioene. Ook tv-rustecent van Gouwen is er natuurlijk met Kassie kijken. Waarover deze week, rond? Ja, ik ga het zo hebben over een vaak gehoorde klacht bij tv-programma's. Achtergrondmuziek. Soms functioneel, vaak sfeerverhogend, maar soms ook veel te veel op de voorgrond. Daarover straks alles in Kassie kijken. Onze verslaggever Jules van der Wart vliegende kiep, ook onderweg natuurlijk Jules waar. Ja, ik hè. Noem maar aan. Ja, ja. <lacht> ja ook wel Dat is de koffiemachine van uh, Ben Ach. van den Burg. Daar ben ik uh, vanmiddag. En we praten over het schaatsen, het WK in uh, Hamar, waar Rust en uh, Kramer het school doen. En natuurlijk over zijn carrière. Dus zometeen met Ben van den Burg. Ach. En die achtergrondgeluiden die worden duidelijker en duidelijker zometeen. Vitesse Groningen is de voetbalwedstrijd die vanmiddag om half 1 begint in Arnhem. Als u vragen hebt aan uh, Stien Keizer, stel ze gerust de deperstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. De perstribune. Het Govert van Brakel. En, en vooral met uh, Stien Keizer. Goedemiddag, Stien. Ik mag Stien zeggen. Ja, dag Govert. <laughs> Hallo, ja. Ja, Stien, we kennen jou. Uh, allemaal natuurlijk als, uh, als wereldkampioen, schaatsen, als Olympisch medaillewinnaar Op dit moment is de WK in Hama aan de gang. Is dat iets waar jij nog naar kijkt, vandaag de dag? Ja, zeker. Dat heb ik al die jaren gedaan. Echt waar? En waar kijk je dan naar? Uh, ik bedoel, je, je, je bent zelf wereldkampioen geweest, je weet hoe het gaat. Nou, vooral hoe de mensen wat ze uitstralen. Hun, hun zelfvertrouwen, dat, uh, dat straalt er ook wel vanaf. Ja. En ja, uh, je... je in, in de aanloop naar het seizoen dan merk je ook wel van uh, wie er wel in en niet in vorm is. En uh, nou, dan verwacht je eigenlijk dat ze pieken op dat wereldkampioenschap. Ja. En ga jij er nou vanuit dat we aan het eind van deze middag in de Ardeslee Wust en Kramer zien? Ja. Ja, het gaat niet mis meer. De zij, ja, vallen kan. Ja, die, die steken er zo ver bovenuit. Ja. Hm. Dus je volgt het. Uh, Wust kan het record van Atje meen ik, hè? Uh, verbreken. Vier keer op rij, wereldkampioen. Ja, maar Atje is het ook vier Atje keer geweest. is vier geweest. keer geweest? Ja. Atje was een laadbloeier eigenlijk net als jij, hè? Mag je dat zo zeggen? Nou, dat kwam uh, omdat ze eigenlijk eerst uh, een gezin heeft gesticht. En dan... Uh, met kinderen valt het niet altijd mee. En ze deed de korte baan. Ja, dat is waar. Uh... Zelf ben je twee keer wereldkampioen geweest, ja. allround. We praten dan over 1967, 1968. Goud op de speler van 72, op de drie kilometer. Zes keer Nederlands kampioen, kortom een gevulde prijzenkast. En De tweede keer uh, was in 1965. Daar hebben we dit geluid van. De belangrijkste race was die tussen Carrie Gijssen... en de witgemutste Steen Keizer uit Delft... die al de 1500 meter had gewonnen... en die nu ook de drie rit op haar naam bracht. Deze stijlvolle prestatie bracht de 26-jarige Steen Keizer, die ambtenares is bij de Rijkspolitie, niet alleen op het erepodium in Amsterdam, maar bewerkstelligde tevens haar uitzending naar de Europese en wereldkampioenschappen. <lacht> Wit gemutste, dat, uh, dat is mooi hè. Jullie ja. hadden gewoon een muts op tegen de kou en uh, de, de getijden, want het was buiten. Nou, nu hebben ze die cap natuurlijk, ja. het pak in één kijk je daar wel eens met een zekere uh, jaloezie in de goede betekenis van het woord naar. Dat je denkt, hadden wij maar die, uh, die pakken gehad en uh, dat soort materiaal? Ja, maar je moet het altijd uh, in de context van de tijd zien. Hè? Als je dat toen allemaal gehad, dan, dan maar is het verschil precies hetzelfde. Ja, dat is zo. En ambtenaarissen, hoor ik Filip al zeggen, bij de gemeente Delft. Dus je moest het schaatsen ernaast doen. Nou, ik, ik ben maar heel even ambtenares bij de gemeente Delft geweest. Drie maanden. En, uh, en voor de rest heb ik steeds bij de politietechnische dienst gewerkt ja. in Delft. Dat ja. was een onderdeel van de Rijkspolitie. Ja, er, er waren destijds minder kunstijsbanen in Nederland. Hè, want we spreken echt over de over jaren zestig. Uh, denk je dan, ik zou ook het binnen wel eens hebben willen proberen. Zo'n mooie gelijkomstandighedenbaan. Ja, natuurlijk. Dat, dat, uh, dat zou ik best wel gewild hebben. He, dat, uh, dat vraag je altijd af: hoe zou het zijn als je nu zelf ja. jong was? Maar aan de andere kant, ja, het is een wintersport en uh, ik genoot toch wel van, uh, van het natuurgebeuren, hoor. Ja. En wat, want je hebt ook de Elfstedentocht, de barrettocht van 63. Meegereden, ja. Tot Vraneker. Wil... Uh, ja. Ja, maar maar ik eind. heb genoten die dan... Het <laughs> was, was een barre dag geloof ik. Ja. maar heel weinig mensen... veel verder zijn gekomen, behalve Patingen uit Uitham... En, en, en J. van den Berg. Ja, 69, hè? Ja, heel weinig. En de toerrijders. Ja. En keken ze toen ook nog uh, van... Uh, wie, wie is uh, de eerste vrouw in het, uh, in het uh, peloton van vandaag? Of werd daar niet zo opgelegd? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Dus je weet niet hoe, hoe je ten opzichte van seksgenoten... bent geëindigd toen? Nou, ja, dat, ik, ik hoorde op die reunie in Hinderlopen dat er één was iets verder gekomen... Ja. ja, ik vond het al aardig dat het aardig ja, heel eind eind. gekrabbeld was. Ja, ja. zeker. Zeg maar... Uh Weet je nog wat er misging? Waarom je tot Vraneker kwam en niet verder? Nou, gewoon, uh, het was één klunpartij. Schaatsen was er eigenlijk niet bij. En ik wist al eens daarvoor, nou, ik haal het toch niet. Maar ja, het was gewoon uh, op dat moment geen sommetje. En, uh, ik denk, ik ben lekker uit, dus ik uh, ga maar gewoon door. We zullen wel zien wat Schipstrand. Ja. Nou, dat, dat was dan in Vraneker. Dan werd je van het ijs gehaald. Want een kwartier later sloot daar de controle. De, de volgende controlepost, dus... Uh, nou ja, dat, uh, en toen zijn we met de trein teruggegaan. Dat was ook alweer gezellig. <laughs> Laat, oh, laatst was er een hinderlopen. Alweer he? mensen. Het ja. was, een, was een reunie uh, van, van de mensen van de tocht van 1963... Ja. He? in het uh, Fries Schaatsmuseum. Ben je daar nog geweest? Daar ben ik geweest, oh, ja? ja. En ook, ook wel de hele dag. Dus uh, familie Bootsma, nou, het was oergezellig. Dat, dat en zijn al de mensen ook het Al die oude zien, echt ja. te zien ja, en te spreken. Ja, ja want wie, wie, wie... Ja, behalve Paping en zo. Wie, wie spreek je dan? Nou, ook uh, wedstrijdrijders die toen de tocht volbrachten. Ja. En, en uh, waar je eigenlijk, daar, daar heb je nooit wat van gehoord. Maar, de, nou, dat is toch wel leuk hun ervaringen mm -hmm. uh, is te vernemen. Ja, het was echt een, het was echt een reunie, hè? Ja, van het was de, absoluut een reunie. Old ja. Soldiers waren het. Ja. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, jullie, jullie zijn de helden uh, geweest. Ja, dat, dat kun je in het perspectief van de tijd nu wel zeggen. Want. Uh, ja, het was zo'n tocht der tocht. Ja, maar met, ook met het materiaal wat je had. Hè. Dat, de, tegenwoordig, als je, de, je kunt lekker... Alles is aanwezig, goede hoesjes en zo... maar toen de, de sneeuw stof in je schaatsen... met uh, beginnende bevriezingsverschijnselen ja. tot gevolg. Maar, maar wat heeft jou toen bewogen om mee te doen aan, aan die tocht? Want het is zo'n ander soort uh, schaatsen. Ja, nee, je moet uh, mij bewogen. Ik kwam van het natuurreis. Ja? Ik ben geen kunstijsproduct eigenlijk, kunstijsbaanproduct. Zeker, maar, maar... 200 kilometer, dat zijn andere rondjes dan ja, 3 en 5 kilometers. Ja. Ja, maar vijf heb ik nooit mogen rijden. <laughs> nee, dat is waar. Nee, jouw tijd was drie maximaal. maximum. Maar ik, ik kom uit de polder en uh, nou, wij reden veel tochten. En uh, Gouda, pijpen halen en uh, nou, anders ook wel tochten van 100 kilometer en zo. En ja, dat, dat was altijd mijn droom om die tochten rijden. Ja. Heb je later nog uh, meegedaan? Uh, of, ja, in de jaren ja, 80? Ik heb nog 80? Ja, ja, 85 en in 97 nog. Oh ja? ja. En toen wel uitgereden? Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja? Nou ja, maar toen was het weer ook veel beter. Dat en, en in 1997 in was het heel goed ijs. En daar had ik nog geluk mee, want ik had een slechte knie. Maar doordat het zo goed ijs was, je hoeft niet, niet te klunen eigenlijk. En, nee. uh, geen, uh, geen ribbels, geen, geen valpartijen. Ja, dus, dus het Elfstedenkruisje heb je uh, bemachtigd ook. Ja, toch. Ja. ja Waar zijn al dit soort uh, prachtige uh, herinneringen aan het verleden? Al die tastbare herinneringen? Nou, in, je hebt Olympisch goud. Uh... In een doosje. Oh, <laughs> <laughs> Uiteindelijk gaat alles in een doos. Ja. Ja, maar ook je ja, gouden maar, medaille van Sapporo is, 72. Ja, maar het is het weten. Het weten dat je het hebt. Ja. Ja, ja het weten. Dus dan ga je naar... Uh, <laughs> maar ik bedoel, word je er nog wel eens op aangesproken? Ja, maar je hoeft niet... Je hoeft niet nee. Nou, niemand die mij herkent, hoor. Niet meer vandaag de dag? Nee. Nee, dat is... Uh, ja, goed, er zit een half eeuw tussen, man. Ja, het is nou, al een op, heleboel jaren... natuurlijk. Kom, kom. De koningin houdt er ook... Ja, ik, ik, ik mag het zeggen wat je bent. Je wordt 75 dit jaar. Ja, Dus de koningin houdt er nu pas mee op, van spreken. Hè? Dus jullie waren wel sterke vrouwen. Nou, dat is zeker. Dat, ja. dat is zij ook. Ja. Absoluut. Ja. Maar dus die herkenbaarheid is die verdwijnt in de loop der jaren onder. Ja, maar hoe vaak waren wij vroeger nou in beeld? Nou ja, jullie reden niet samen kampioenschappen met de mannen, zoals nee. al, alweer een tijdje gebruikt. Nee, dat, dat is het. De, de belangstelling, buiten Nederland was in andere landen niet zo groot. Dus wat uiteindelijk dan, dan heeft de, de internationale schaatsunie besloten om alles bijeen te voegen. Ja. En uh, met als gevolg dat, uh, dat het altijd een goed gevuld uh, stadion is. Stien, uh, wij vragen onze gasten altijd naar hun sportmoment uh, van nu. Waar kom jij op uit? Wat heb je uh, bedacht? Nou, dat, dat, dat is dan net een week geleden vandaag. Maar de, ik ben gek van, van voetbal en met name Feyenoord. Ik kom uit Delft, dus Feyenoord is altijd mijn club geweest. Het had, had ook ADO kunnen zijn natuurlijk. Nee. Dat is of Schevening-Hollandsport in jouw tijd ook. Maar je kijkt naar Rotterdam? Ja, maar daar zat ik dichtbij. Ik woonde op de oude Rotterdamse weg. Dus op Ach, het fietsje was, was ja. dat makkelijk. En, nou ja, nee, ik was er helemaal gek van. En, en nog hoor, en ik, ik ben ze altijd trouw gebleven. Ook in mindere tijden. Die zijn er natuurlijk zat geweest. Nou. Maar ik ben blij dat het momenteel wat beter gaat. Dus ik had vorige week met die wedstrijd tegen AZ... Nou, ik vond het ook nog wel moeilijk... En ik denk, nou, want uh, AZ die krabbelt ook weer een beetje over rent. En, uh, maar ze hebben het glansrijk uh, doorstaan. Klaas, die houdt de bal aan de voet. Kan hem ook geven nu op Boetius, dat weet hij. Hij legt hem breed en het is gebeurd. Vilena scoort. De 18 jarige beslissen het dan alsnog. Ja, Feyenoord wint met 3-1. Van, uh, van, maar maar ben, ben jij een thuiskijker of ga je ook nog naar het stadion? Nee, ik ga nu niet meer naar het stadion. Vroeger wel. Ja. Ik, ik heb ze ook ooit nog een keer tegen Herenveen zien spelen. Toen was ik daar in het Herenveen-stadion. Kijk, die vakken zijn nou allemaal gescheiden. Je krijgt zo'n gouden ruzie en dergelijke. Nou, daar waag ik me maar niet meer tussen. Nee. <laughs> Wij ja. zaten vroeger te kijken bij ajax Feyenoord en de kon je overal Gewoon tussen, tussen gaan de supporters. Zitten, ja, natuurlijk. Onder, onder elkaar. Ja. Erg, erg uh, veranderd. Als u vragen hebt aan Stien Keizer, stel ze gerust. De perstribune.nl of twitteren mag ook. De perstribune. En dan even hashtaggen. Zometeen TV-Gerustcentrum van Gouwen. Maar nu Jules van der Waard, onze vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ik ben in Soest bij Ben van den Burg, de oud schaatser. Uh, ooit tweede op een WK. Een uh, jongen met heel veel talent. Ik ben bij uh, Ben thuis. Maar als ik zo in jouw kamer kijk, herinner niets aan schaatsen. Nee, ik zat ook te denken, heb ik nou iets... Maar ik heb helemaal niks hangen. Nou, wacht even. Ik heb, uh, achter heb ik een tuinhuis. En daar oh, dan moeten we eigenlijk straks even gaan kijken. Daar, is mijn oude, daar heb ik mijn oude medailles. In een, in een oude zo'n vitrine. Met allemaal oude medailles. Dus die kan je wel bekijken straks. Heb je oude schaatsplank nog? Nee, dat was bij mijn ouders. Dat was uniek. Ik was, uh, dat had ik van Erik Heide gezien. En had ik een schaatsplank had ik thuis gemaakt. En wat opvallend is, ik had een heel krachtong vroeger bij mij thuis zelf gemaakt. Dus zelf gewichten, zelf zandzakken, alles zelf gemaakt. En ik heb nu twee linkerhanden. Ik doe niets in huis. Ik heb er zelfs een hekel aan. Het enige wat je doet is lezen en schrijven en presenteren. Nou, dat is niet het enige. Dat is echt mijn bijwerk. Alleen dat men, mensen zien dat. Weet je, voor BNR zien ze en, en, en mijn columns. Dus dat zien ze. Ze denken dat ik dat doe. Maar ik ben commercieel directeur bij een IT-bedrijf. Dus dat is mijn hoofdwerk. En daar ben ik 90% van mijn tijd mee bezig. Maar ik werk nogal veel en hard. En dan komt de, het andere dat komt er ook bij. Je doet leuke dingen. Je, je vertelde net al even in een voorgesprekje. Je gaat binnenkort naar China. Want daar woont je dochter. 18 inmiddels. Ja, dat is ongelooflijk. Wat gaat de tijd snel? Nee, ja, leuk. Ik werk wel heel hard. Dus... En ik had vorig jaar weinig vakantie genomen. En Dus ik ga naar een heel mooi uniek gebied in het zuiden van China. En mijn dochter was in Harbin trouwens, waar, uh, ja, waar geschaats wordt. Had ze min 35, de oksel fris was bevroren in de bus. En dan dacht ik zo, die schaatsers die trainen daar wel indoor. Maar wel, ze moeten daar wel zijn natuurlijk. Maar er wordt nu ook geschaasd. Heb je gisteren gekeken? Ja, ik volg dan van het begin tot het einde. Ik heb wel mijn laptop op mijn schoot, dat ik ook nog andere dingen kan lezen. Want sommige ritten, dat, weet je, heb je snel door wat er gebeurt. Maar ik zit vol spanning. Ook zo'n 500 meter, dan denk ik, ja, ga ik gewoon ook meedoen. Moeten moet ze feller zijn voor mij? Ik vond ze niet een beetje mat, vond ze allemaal. Ik heb me natuurlijk ook kapot geërgerd aan het ijs. Waarom kunnen ze nou dat gewoon niet goed doen? Het is ongelooflijk. Dat is zo'n belangrijk toernooi voor heel veel schaatsers. Weet je, kijk, jij, doet, jij probeert deze reportage zo goed mogelijk te doen. Alles wat ik doe probeer ik zo goed mogelijk te doen. En dan ga ik heel veel fouten. Ik maak heel, heel veel domme dingen. Doe ik. Dat weet ik, maar ik probeer. Ik doe mijn best. Waarom doen die ijsmeesters daar in Hamer dan ook niet? 100% hun best. Daar begrijp ik niets van. Maar ja, dat is het schaatsen van, de, van deze tijd. Nederland is zo professioneel geworden... dat eigenlijk niemand meer verrast is dat Irene Vust en Sven Kramer gewoon nummer één staan. En ja, die worden gewoon vandaag weer wereldkampioen. Ja, nou, maar ja, die, die steken er zo ver bovenuit. En, maar dat zie je ook, weet je, dat is ook best wel... Kijk, het professionele team van TVM, dat past heel goed bij ze. En ik wil het echt beperken tot Irene en Sven. Want ja, weet je, de andere is best wel matig, de Vries, oké. Okay. Maar weet je, het is... Zij, weet je, voor Irene Sven, perfect. Allemaal voeding, trainingsfaciliteiten, allemaal perfect. Maar je moet je afvragen, weet je, dus verder boven. Maar voor de rest, de breedte is best wel smal en een beetje karig. Ja, dat is jammer. En misschien moet, ja, dus daar moet je wel goed over opletten wat je daarmee doet. En ook mensen moeten dan hun eigen weg kiezen. Want vaak kijk je als topsporter naar de absolute top, Sven Kramer. En zo moet het, en zo moet ik trainen, en zo moet het zijn. Waarom rijdt Blokhuizen in technologie, uh, technologie uh, in, in techniek, bijna als Sven Kramer? Gewoon even analyse van de afgelopen vijf, zes jaar. Waarom is dat? Misschien, ik, ik kan me niet goed herinneren hoe... Je, je gaat nu heel technisch door, want we, we willen je over een week of vier, vijf uitnodigen... om wat okay. langer op het schaatsen te gaan, als je dat goed vindt. Dat goed. We hebben een gast zitten, Stien ja. En jij komt daar vandaan, want jij woonde op vijf kilometer, tien kilometer afstand... Ja, ik, ik, ik, ik woonde op de Zwetta, dat zegt niemand, maar bij het Woud. En het Woud, dat is een unieke plek in Nederland. Dat is tussen Schipluiden en, en, en Wateringen. Dat is een klein gehuchtje met een paar huizen. Um, de schijven PC Hoofd heeft er nog ooit gezeten. Unieke historische plek. En ik trainde daar. En ik had daar mijn plekjes dat ik de 100 meter, 200 meter, 500 meter, 1000 meter... had ik op de weg had ik aangestrepen. En ik schaatsde daar... En het, ik, ik, ik train daar. Ik heb daar duizenden, tienduizenden sprongen gedaan. Met tienduizend uur heb ik daar gemaakt. En Steen Keizer, die is geboren de, rond die plek. En die was kampioen. En ik ben geboren in 1968. En zij werd in 1968 voor de tweede keer wereldkampioen. Nou, dus ik traine daar. Dus ik had altijd haar in mijn achterhoofd. Zij was, zij was mijn grote... Haar energie zat in die plek. En ik zoog die energie op om ook kampioen te worden. En uiteindelijk werd ik tweede. Jij ja, had te maken met Kors. Zij was gewoon goed. We gaan uh, over naar Govert, want zij kan haar heel veel, veel uh, vragen over die tijd van. Toen. Zeker. Dank je wel, Ben. Oké, okay, graag gedaan. Ja, ben van den Burg, uh, uh, Steen Keizer. Uh, het Woud, uh, hij, hij schilderde dat als een, uh, een, een plekje van een, uh, van een paar honderd mensen tussen Schipluiden en Wateringen. En jij bent daar geboren. Nou, of nee, getogen? Nee, nee het is heel, het, ik ben in Delft geboren... maar mijn ouders hebben elkaar daar leren kennen. Oh. Want die moesten vroeger... mijn vader als dertienjarig... Als mijn moeder als elfjarig al bij een boer gaan werken... voor dag en nacht. En die, die, die waren daar op dat hele kleine plekje. Nou, die hebben elkaar daar leren kennen. En dat is later zijn ze getrouwd... en naar Delft getogen. En uh, nou, daar ben ik uh, onder andere uit voortgekomen. Ja. <laughs> ja, maar dat is wel maar ik vind ja. het heel leuk... dat Ben het over dat plekje Precies. heeft. Want ik ben... Ik ben daar heel vaak geweest. Ik heb er zelfs gefilmd. En, en nou vertelde mijn vader hoe het daartoe ging. Maar dat is een, een prachtig plekje. Het is echt een heel prachtig plekje. En, en er wordt ook niets omheen gebouwd. En er loopt ook een fietspad. Heel veel fietsers doen het aan. Ja, het is echt uniek. Ja, en wist je dat Ben van den Burg daar al die sprongen gemaakt nee, ik heeft? Met wist in het ik achterhoofd: ik wil net niet. zo goed worden als tien? Ik, ik wist dat helemaal niet. Maar ik ben ook altijd ontzettend gevolgd vroeger. En uh, nou ja, dat, dat moment dat hij dat dan tweede werd. Bart Veldkamp was er net voor, dat was zo ja. jammer natuurlijk. Ja, ja, leuk voor Bart, maar voor hem niet. Nee. Uh, Stien, kijk even naar de ingang van, uh, van onze perstribune. Daar staat de postbode met een brief voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Lieve Stien, wat een verrassing hè dat ik nu iets tegen jou mag zeggen. Maar ja, je bent mijn beste vriendin, dus zo moeilijk is het niet. Ik heb je natuurlijk altijd bewonderd. Je eerste WK in Aulon 1965, werd je gelijk derde. En ik zevende. We waren meteen helden in Nederland. Want dames dameschaatsen stond op een laag pitje. We hebben heel wat barricades moeten overwinnen in die beginjaren. Maar ja... Jij hebt toch zeker met nog tweemaal wereldkampioenen geweest te zijn, een lans gebroken in het dameschaatsen. We hebben natuurlijk ook hilarische momenten meegemaakt, maar dat zijn er te veel om op te noemen. Maar lol hebben we daar nog steeds over. We sliepen bij elkaar omdat wij de twee uitgaanders waren en in onze, damesker, onze dameskern ploeg. We waren later naar bed gaanders, dus gingen we s'avonds als we in trainingskamp waren in Davos... wel eens gezellig naar een tearoom of cafeetje waar vaak veel Nederlandse wintersporters zaten. Het was voor ons ontspanning. Om tien uur naar bed heeft hij bij ons nooit ingezeten. Het bleef alleen wel bij een kopje koffie, thee of chocolademelk en ook nog wel eens een gebakje. We waren dus toch ook heel serieus. Als we uitnodigingen kregen voor huldigingen of feestjes... was jij altijd degene die goed kon speechen Met veel humor. Je had altijd de lachers op je hand. Je haar zat dan altijd goed, omdat ik je haar altijd moest opmaken. En dat liet je dan weer aan mij over. Nu delen we een gemeenschappelijke hobby. En dat zijn onze kleinkinderen, waar we enorm van genieten. En dat is heel veel waard. Hoop dat onze vriendschap nog heel lang zal voortduren. Kus liefst van Kari. Stien, ja, heel goede concurrent, maar altijd een vriendin gebleven. Altijd, ja. ja de, de, hoe het mogelijk is. Want uh, we leerden elkaar kennen in 1964. en Carrie uh, nou, 16 jaar en ik was al uh, 25. Carrie Gijs, hè? Ja, Carrie gijze, ja. ja. ja, Maar de, de, een hartstikke leuke meid, ja. Ja, zeker. Ze zegt wel een paar dingen die je misschien nog even moet toelichten. Barricades die jullie hebben moeten overwinnen. Kun je een barricade noemen? Ja... Ja. Het was één grote barricade. Nou, wat, wat, wat, wat, wat was een barricade? Waar had je last van als dames toppers? Nou, dat, dat de KNSB ons niet serieus nam, dat vond ik de, de grootste barricade. He, in dat, welk opzicht niet serieus? Nou, dames schaatsen hingen er maar bij. Dat, uh, ze dachten daar geen uh, eer mee uh, te kunnen behalen. Nou, Het, het, uh, het tegenstelde was waar... In, in 1960 in Squaw Valley, toen deden er al, al dames mee. Maar, maar geen Nederlands. Ik denk, nou, de KNSB gaat al vier jaar hard werken... om in 1964 beslagen ten ijs te komen hè, met, met goede toppers... Ja. Niets van dat alles. Nou, en, en in 1964, uh, ik had graag meegedaan. Maar omdat er nog geen kunstheidsbanen waren, waren er ook geen tijden bekend. Nou, dergelijke dingen. Ja, ja, ja, de... en, en dan daarbij, ja goed, uh, de, de, nu trainen mannen en vrouwen bij elkaar. Maar toen was het, wij waren belemmeringen op de baan. Je werd echt de, niet voor vol aangezien. Ja, maar, maar jij bent dus wel de wegbereider geweest in dat opzicht, door het behalen van titels op mondiaal en Europees niveau, nou Europees, maar in ieder geval door WK's heb jij die weg geplaveid natuurlijk voor alles wat daarna kwam. Is ja. het zo gegaan? Nou, zo, zo is het al gegaan. Ja, maar het... één moet de eerste zijn, hè? Zeker. Ja, niet te bescheiden. Jij was de eerste. <laughs> ja, alle, alle, alle Irene wisten van nu hebben dat in feite dan nog meer al, aan jou te het, danken. Het, het, maar het, het grootste voordeel is dat de kunstrijsbanen zijn gekomen. Hmm. Want wat, wat, elke Nederlander die kan gewoon goed schaatsen. Ja. Het is zo uh, een breedte sport geworden in Nederland dan. Ja. ja, we vinden het bijna gek als we geen wereldkampioen leveren. Hè? Of een Europees kampioen. Ja. Vandaag de dag. Dan wordt er even geklaagd. Dan wordt er gezeurd. Ja. <laughs> Stien, jij was een nationale held. In die tijd betekende dat dat je ook, uh, ook een hitje uh, kreeg. Muziek. Hè? We spreken op de schaatsen overal een woordje mee. Dat hebben we al eerder laten zien. We hebben art en keesje nou, die kunnen het die twee. Maar bijna net zo hard gaat onze stien. En wie haar heiden ziet, die prult dan ook ze biedt. Ja, een Rotterdamse riet. Ja, en weet je dat ik die cd eigenlijk pas drie jaar geleden voor het eerst gehoord heb? Hoe en kan dat? Heb ik hem via een kennis, heb ik een, een kennis of een onbekende, die is me toegestuurd. Dus je hebt ja, een plaatje je nooit kan, ontvangen? Ik heb hem nooit gehoord, ik wist niet eens dat hij bestond. nee. Jammer, want het was natuurlijk uh, wel een geheide uh, meezinger in die tijd. Natuurlijk. Ja, ik heb hem nooit meegezongen. Nee, <laughs> nee, natuurlijk niet. Als je hem niet hebt ja, en niet weet dat hij bestaat. Ja, het geeft ongeveer wel de populariteit aan uh, van het schaatsen in die tijd. Hè? Nou, dat had ook Art en Casey worden kampioen, ja. dat soort dingen. Maar het was gewoon een, een uh, volksvermaak en vooral in gezinnen. Hè? Iedereen zat met bord op schoot, hoor je steeds nee. nog. En die zat, ja. uh, of mee te schrijven of uh, als één familie. Ja, nou ja, wij, wij, keken, wij knipten uit de krant de, de pagina's met de, de loting... en dan gingen de tijden invullen. Ja, vandaag de dag voorspellen ze in, in, in ronde 2 al welke eindtijd het gaat worden... en hoeveel het verschil met de concurrent is. Hè? Ja, maar als je toen zat te schrijven, kijk, je had het net genoteerd... en dan ja. keek je op en dan moest je Ach. alweer schrijven wat er waren. Gecorrigeerde tijden. <lacht> ja. Zeg maar, je, je bent wel blijven kijken uh, naar dat schaatsen. Altijd. Dat heeft je altijd wel bezig gehouden. Net als wat, wat Ben net zei. Het is echt, uh, ja, ik zit zo gespannen te kijken... Nog steeds? Ja, nog, nog steeds. steeds. Ik ga er echt voor zitten. En dan ben ik ergens nog het liefst alleen of met iemand die niet te veel zegt. Dan kan je je honderd procent concentreren. Ja. Straks meer uh, van je over het schaatsen, over, over die mooie periode. Het voetbal van nu, Vitesse Groningen. Ja, Vitesse Groningen. Half één de aftrap in Arnhem. Richard van der Maarden. In de Gelderdome in Arnhem, acht minuten op de klok en het is nog 0-0. Geen kansen nog voor beide ploegen gezien in deze wedstrijd. De nummer 5, Vitesse, tegen de nummer 10, FC Groningen. Het verschil tussen beide ploegen is 13 punten. En als je de beginfase zo bekijkt, dan is wel duidelijk dat Vitesse vandaag voor eigen publiek, ik schat zo ongeveer 20.000 toeschouwers, het spel zal moeten maken. Want FC Groningen graaft zich vanaf het begin in. Vitesse heeft ook in die eerste acht minuten het meeste balbezit gehad, nu op het Middenveld met Chommer is de middenlijn overgestoken, paast de bal naar de linkerkant naar van Aanholt. Maar er zit weinig tempo in de aanval. Nu misschien het steekballetje richting Boni. De topscorer van de Eredivisie met 18 doelpunten scoorde vorige week nog twee maal. Nog altijd is het Vitesse via Chommer terug weer op van Aanholt. FC Groningen moet terug en dan gaat het breed naar van Ginkel en is het gevaar eigenlijk geweken. En staat het dus na exact 9 minuten nu hier in de Gelderdoom 0-0 tussen deze twee ploegen. Stien Keizer heeft ons heel veel schaatsplezier uh, gegeven, laten we zeggen... tussen uh, begin jaren 60, begonnen echt uh, feesten te worden qua titels 1965... tot en met uh, 1972, en dat is ongeveer, denk ik ja. wel, de periode. Um, we hadden het in de aanvang van onze ontmoeting op kop van dit uur... over de koningin 75, houd ermee op. Heb je de koningin uh, ontmoet in de loop van jouw carrière? Ja, ja. Huh. Ze heeft natuurlijk een hele langere carrière gehad dan ik. Maar ik heb haar één keer ontmoet ja? met prins Klaus toen in Grenoble. Toen won uh, karrie goud. En, uh, ja, toen zaten ze daar op de tribune. En dan zijn we ook nog een dag met ze mee geweest naar het skispringen kijken. Ja, 1968. 1968, uh, ja. Wat zegt, de, wat, wat, wat zegt de koningin dan tegen jullie? Hoe, hoe praat ze dan met je en prins Klaus? Ja. Is dat wel een gewone mevrouw dan? En, ja, en, en Prins Klaus vond ik ook altijd heel, uh, een leuke, vlotte vent. Ja, want ja, ik begrijp dat je wel bij hun huwelijken aanwezig mocht zijn. Ja. ja Waar zat je toen? Nou, achter, 65, hè, was dat? Achter, achter, in, een, in een hoek van de kerk, achter een pilaar. Ik zag niet zoveel, ik moest elke keer zo naar voren vooroverbuigen en om de pilaar heen kijken, dan zag ik ze zitten. Ja, maar je was er wel bij... Ja, je, dat, dat moest je dan als een eer beschouwen. Maar uh, achteraf zeg ik: Ik had liever de thuis gezeten de televisie met een lekkere bak koffie. Want het was er wel tochtig in die kerk. Je hebt dus, ja, en je hebt niks gezien van uh, vrijwel Nee, het, weinig. Uh, van het feest daar in die, in die nieuwe kerk. Hm. Ja. En, en jij bent een filmer, hè? Je hebt veel vastgelegd. Ja, ik heb ook nog die dag dat ze met ons mee waren... heb ik, ook nog wel, heb ik ze gefilmd hè, bij, de, bij de skischans. En onderweg stapten we nog even uit om de omgeving te bekijken. Ja, ja. Nou ja dat is wel bijzonder hè, dat je als topsporter ook nog kans ziet... om, uh, om dingen vast te leggen voor, ja. voor je weet maar nooit en voor wie. Ja, achteraf dan dacht ik wel van uh, hoe durfde je? Want uh, ik, ik, ik dacht niet dat ze dat nou zo graag heeft... dat iedereen maar staat uh, te knippen en te filmen... Maar... Ja. Maar, maar jij had dus een uh, cameraatje bij je? Ja, zo'n oh. zo foetschi Heel goed hoor. Uh, met zo'n drie minuten filmpje? Ja. <laughs> zo'n bandje erin van drie minuten? super acht, ja. Jongen, dat, dat was een dure business. Ja, Ik nou, heb het zelf later gedaan, maar dan betaalde hij 25 gulden voor zo'n bandje van drie minu vier minuten. En moest je ook nog laten ontwikkelen. Ja, maar het was wel kwaliteit. Want Zeker. Het is nog goed. Ja. Dus jij, jij hebt in feite een soort privéarchief uh, op beeld? Ja. Ja, wat doe je daarmee? Nou, momenteel niets meer. Maar, nee, maar, maar ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Nou, sommige, een aantal jaren Archief. terug met andere tijden sporten... hebben ze daar ah, ja. dankbaar gebruik van gemaakt. En, en ook het programma Memories, die hebben er ook nog van geprofiteerd. Dus het, het, het is niet alleen maar privé gebleven? Nee, omdat nee je... maar je liet het ook wel eens aan familie zien... Mm. of je had wel eens een avond dat je, dat je bij een of andere vereniging... Nou, dan, dan heb ik dat wel eens gedraaid. ja. Dus jij uh, ging, ging eigenlijk nooit zonder camera uh, nee. op reis? Nee. Ja. Ik, ik hoorde Carrie zeggen net, uh, jullie hebben veel meegemaakt. Uh, hilarische momenten, jullie waren uh, rebels of viel dat mee in die tijd? Nou, niet om tien uur naar bed in ieder geval. <coughs> Sorry. En, uh, en wel even samen. Nou, weg. rebels, uh, kijk, als je, als je zegt hoe je erover denkt, dan noemen ze je al gauw rebels. Maar, uh. En dan ze KNSB en zo, dat soort instanties? Nou, misschien vonden ze ons zo, maar hm? ik dacht toch, toch dat je voor je recht op mocht komen. En wat, was, wat, wat, wat vond jij een recht waarvan je dacht... nou, die KNSB kan wel eens wat soepeler zijn, in die tijd? Nou, dat wij gelijke beloning kregen als de heren. Of tenminste, beloning <lacht> ging over zakgeld. Ja, was, Nou, er was geen vetpot natuurlijk. Nee, ik bedoel, de, de heren vijf, vijf gulden, wij twee vijftig. En dat, dat was het verschil? Uh... Bijvoorbeeld, ja, daar, ging, ja, daar ja. Ging, ja, ja. Zeg maar, uh, uh, ja, jullie gingen dus uit blijkbaar. Jullie waren topsporters, maar jullie dachten wel, nou, we gaan uit, echt niet Wat noem je die... uitgaan? Nou, ik s'avonds even naar zo'n. Zo uh, ja. Nee, gewoon lekker in een, en, uh, bij een bakkerijtje of zo in zo'n tentje. En dan gingen we een bakje koffie drinken. En onderwijl zat je een brief naar huis te schrijven of ja. zo. Maar ja, ik vond, wij, wij moesten die ontspanning hebben. Je trainde de hele hmm. dag hard ja Nou ja, al je, je ziet het de wuste van vandaag de dag niet meer doen. Hè? Ik denk niet dat hij... Uh, ja, natuurlijk samen... wel. Denk... Zou die om tien uur s'avonds nog uh, een chocomelletje nemen? Met, nou, die, met iets erin? Kijk, om, om, om... wij gingen ook niet om tien uur daarheen. Dat was nee. misschien een uur of uh, ja. acht of zo. En dan dat je om tien uur weer thuis was. Maar... En was dat dan een trainer die daar nog op toezicht uh, hield? Nee of hoor. Of waren want jullie ja, gewoon eigen baas wat dat betreft? Nou, maar hij zag best wel dat we serieus waren. Wie was jullie trainer? Was Piet Zwanenburg. Oh, jouw gewestelijk trainer ook? Ja. Was, was ook, uh, ja, ja. Die, was, die had ik toen in het gewest Zuid-Holland. En uh, toen heb ik de KNSB gevraagd of die uh, dus trainer mocht worden van de ja. kernploeg. Ja, want laat ik jullie Gerard Maas en dat ging niet zo goed, hè? Was dat uh, Gerard? Zeg ik het goed, Gerard Maas? Nou van... ja, niet zo goed. Het. Uh, nou, dat is een strenge man, geloof ik. Toch? Streng. Voor jullie? Ja dacht dat een lastige man was. Nou, voor je. nee, ik bedoel, ze mogen voor mij best streng zijn. En nog ja. lastig bovendien, als oh. ze het maar goed doen. Als het maar ergens toe leidt natuurlijk. Ja. Ja. Heb jij veel aan trainers gehad in de zin van uh, nou ja, technische uh, aanwijzingen of uh, vooruit helpen op de baan? Nou ja. Of moet het toch vooral uit jezelf komen? Je moet, moet vooral uit jezelf komen. Wat ik wel uh, graag had gezien, dat we wat meer technische aanwijzingen hadden gekregen. Want als ik dat nu zie en, en mijn schaatsen vergelijk, was het maar gekrabbel eigenlijk. Ja, want waar, jij, jij reed natuurlijk op kunstschaatsen, hè? Nee. Wat dan? Toch geen oude Noorden? Gewoon Noorden? Echte Noorden? Ja, ja. Ja, natuurlijk. ja. Ja, kunstschaatsen. Ik, alleen dat, maar dat niet is die klapschaatsen. Zou, uh, zou je daarop hebben willen schaatsen, op zo'n klapschaats? Kan je het? Nee, ik heb nooit, nooit ik, gedaan. Ik, ik heb nooit gedaan. Ten eerste zijn ze me veel te duur, maar. Uh, ik, ik denk dat ik het niet eens zou kunnen. Want ja, goed, als je dreigt te struikelen, wat doe je? Dan wil je voorover. Nou, ja. dan heb je geen houvast achter. Dus je, je ligt eerder op je snuffert. Je moet echt heel goed achterop blijven zitten. Hm. Want uh, er is een luisteraar die zegt... Ja, uh, Stien was wel van, uh, van de nieuwe tijd. Ja, je droeg uh, contactlenzen. Ja, is dat nieuwe tijd? Toen ik, wel, denk ik. Ik weet wel, dat wij in 64 al in Zweden waren... toen uh, de, hadden die Amerikaans al. En die hadden zelfs uh, gekleurde hm. Dus als je blauwe oog had, kon je ze bruin ja. maken. Ja. <gacht> nou ja, contactlenzen begin jaren 60. Maar dat kwam. Ik had dan zo'n uh, bril op. En ik vond het nou niet echt al te elegant staan. En, uh, en bovendien, als het mist was, dan moest ik gewoon elke keer zo uh, uh, uh, uh, mijn bril schoonvegen. Want je zag niks. Nee, nee het was buiten. Hè. Laten we dat nog maar eens beklemtonen. En altijd andere soorten weersomstandigheden Voor hetzelfde geldt ja. een sneeuwstorm op je bril. Hè. Nou, dat kom maar de... zo. Ja, inderdaad. Ja. Wij hadden alle omstandigheden. Ik weet wel, toen ik wereldkampioen werd in Deventer in 67... nou, de eerste dag stralend weer, prachtig zon. En de tweede dag, nou, het was echt beestenweer. Het regenen, regenen. De mensen stonden tot de enkels in het water. En ze bleven staan, hoor. Ja, en luisteraar Olga, die vraagt zich af of je, of je nog zelf schaatst. Of, of wanneer je voor het laatst geschaatst hebt. Dat was vorig jaar nog even. Ja? Ja. Maar ja, ik heb inmiddels... Uh... Ja, dan, dan moet je alleen op een kunstheidsbaan zijn. Dat je geen scheuren hebt en zo. Dan ja. zou het wel gaan. Maar ik heb twee kunstheupen. Of, en een kunstknie. Dus net als de koningin. Die heeft ook ja. Ja, hetzelfde zit... jaar. Echt waar? Ja. Niet hetzelfde ziekenhuis? Nee, ik nee. denk het niet. Nou ja. Nou, ik geloof de koningin in het Haagse bronnenvogel. Uh, ja, ja. Nou, ik lag in, in, uh, in Meppel, dus. <laughs> nou ja, als, als de knieën maar van gelijkwaardige kwaliteit zijn... En Zo behuppen. is het. Waar praten we uh, dan nog over? We hoorden net Carrie Gijssen, die uh, een die 68 was goud op de 1500, uh, meen je. Ja, en... Ja. Uh, Nee, op de duizend. Op de duizend. En, en uh, zilver had ze al, op de 1500. Zo was het. En ja. uh, was ook iemand uit jouw Goud tijd. Goud op de drie kilometer. Uh, want met Caribe dan bevriend geraakt toen al en gebleven. Maar is dit een club die dan bij elkaar blijft? Of? Ja, deze club wel. Wij, hadden, wij gingen in... Uh, ja, Ik weet niet eens meer welk jaar het was. In, in 65, meen ik. 4 of 65 gingen we naar Noorwegen met Zwanenburg. Met, uh, in een jeugdherberg. En we hebben dat in... Uh, ik meen in 2005 herhaald met dezelfde mensen. En we hebben nog elk jaar een, een uh, reunie. Wat leuk, wat leuk om te horen. Ja. Het is, uh, nou, het is al dik door kwart voor één. Dus uh, we gaan uh, Ron van Gouwen aanzetten. Onze TV-recent, de rubriek Kassie kijken. En hij belooft dit over achtergrondmuziek op de voorgrond. Kassie kijken met Ron van Gouwen. Op de radio, maar zeker ook op tv, is muziek een belangrijk element van een programma. Bij De Wereld Draait Door geven bekende zangers en componisten... sinds een paar weken mini-colleges muziek. Deze week kwam Tjeerd Oosterhuis onder meer over deze muziek vertellen. Tijdens het eten wil je geen muziek die je helemaal lastig valt. En, en dan kunnen wij niet meer lekker praten. Mm -hmm. Dus wij hebben, om te openen hebben wij Joe Sample tijdens het eten. En dat is gewoon heel lekker, op heel hoog niveau fantastische achtergrondmuziek. Mag ik eigenlijk niet zeggen, maar nee. het is gewoon heerlijk. Ja, en het woord achtergrondmuziek spreekt Tjeerd hier met een klein beetje dédain uit... Opvallend, Want in elk geval op televisie dringt achtergrondmuziek steeds vaker op de voorgrond. Meest ultieme voorbeeld is Wie is de Mol? De show zit qua beeld geweldig in elkaar. Mooie camerashots, prachtige locaties. Maar wat die kandidaten nou te zeggen hebben... ik hoor alleen maar keiharde filmmuziek. Kees, nou Kees! Dus ik rende als eerste het veld en ik hoor die helikopter dus achter me loeien... Hij komt dan gelijk boven die bomen, gelijk recht op mij af. Ja, en de molmakers die hebben zelf ook wel door dat de deelnemers niet te verstaan zijn. Dus gooien ze er maar wat ondertitels onder. Beetje raar gedachtegang, maar goed. Ook de nieuwe EO-natuurserie Afrika heeft prachtige beelden. Maar toch konden de makers het niet laten om er af en toe nog even een bombastisch muziekje onder te zetten. De oude hengst nikt op de benen. Volgens mij zou deze serie nog beter geweest zijn zonder deze muziek. En ook met een andere voice-over trouwens, maar dat is een ander verhaal. Bij commerciële zenders is er al helemaal geen programma meer te vinden... zonder achtergrondmuziek. Echt alles is, zoals dat dan heet, dichtgesmeerd. In reality-shows, maar zeker ook bijvoorbeeld in RTL Boulevard... slaat de volumemeter vaak tot ver in het rood. Frans Bauer Co is één groot familiebedrijf. Al vanaf dag één van het volkszangsucces staan pa en ma Bauer voor hun Franske klaar. We zien elkaar elke dag wel. Het is dus of hier een bakje doen of mijn broer. Ja, en als dan muziek wordt gedraaid van de zanger waar het item over gaat... in dit geval Frans Bauer, dan snap ik het. Maar zo'n boulevard reportage slaat om de een of andere reden altijd na één minuut om in een keiharde dancebeat. Het zit niet in het bloed van een bouwer om lang te treuren. Frans en zijn pa denken liever terug aan de mooie momenten. Ja, vast om te voorkomen dat de kijker in slaap valt. Een film of een dramaserie kan ook echt niet zonder achtergrondmuziek. Maar ja, hoe moet de kijker anders weten dat het spannend wordt? Zoals in dit fragment, in Moordvrouw. Uitstappen! Hand omhoog! Weg allemaal, ik zijn strot open. Af en toe lijkt het zelfs dat ze slecht arteerwerk in de montage... met simpele emotieklanken proberen te verdoezelen. Wat dat betreft had de muziek in de nieuwe Trosserie... over Freddy Heineken nog wel ietsje harder gemogen. Want op deze wereld drinkt men maar één bier. En dat is Heineken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de weg is die we met z'n allen moeten. Soms pakt het wel goed uit als achtergrondmuziek opeens een hoofdrol speelt. In de RTL-serie Divorce speelt de soundtrack met bekende nummers... een prominente plek in de serie. En die wordt daar echt beter van. Dus jij vindt mij frisierig. Hoe kan je dat nou weten als we het nooit meer doen? Ik ben van plan om in één keer dwars door jouw panzer heen te stoten, Tamar. In één keer? Maar ja, soms sluit de muziek iets te goed aan op een scène... waardoor het niet heel origineel wordt. Want in de scène die we zojuist hoorden horen we dan opeens deze muziek... en zien we een stelletje vrijend in een lift belanden. Heel soms durven series gelukkig wel het risico te nemen... een onbekend nummer voor hun scène te gebruiken. Een mooi voorbeeld was een paar weken geleden... verrassend genoeg te horen in... Jawel, goede tijden, slechte tijden. Tijdens een scène waarin één van de karakters lijkt te sterven. Een onbekend nummer dus van een totaal onbekende zanger, met Simons... En de regisseur van Goede Tijden Slechte Tijden heeft alle dialogen eruit geknipt om de muziek het verhaal te laten vertellen. Het nummer stuurde de scène zeker voor zo begrippen echt naar een veel hoger niveau. En DJ's van radiozender 3FM pikten na aanleiding van deze uitzending het nummer zelfs op. Ja, het is gewoon prachtig mooi. En, en als ik nu ook naar de reacties kijk uh, die, die binnenkomen op de sms... gelukkig zijn uh, een paar mensen het ook wel met me eens... dat de acteurs in goede tijden en slechte tijd echt niet best zijn nee, Ja, maar, maar dat dit, uh, dit, dit, dit maakt veel goed dan, hè? Dat maar dit, echt... dit, dit hebben ze zo goed gedaan. Het ja. is echt een heel mooi niet. Ja, en het gevolg. Deze week komt Simons zelfs de top 10 binnen. Kijk, zo kan het dus ook als er maar over achtergrondmuziek is. Nagedacht is er niets mis mee. Maar, eh, jongens, niet te hard. En Dan moet de muziek natuurlijk niet te hard staan, hè, jongens? Right. Lastig, lastig. We horen niet meer. Muziek overvleugelt hem. Dus ik denk, die fragmenten waren kort, te kort. Daar wil ik meer van horen, van zien. Deperstribune.nl, even op het onderdeel. Kassie kijken, klikken. Richard van der Maarden, Vitesse Groningen... Halverwege de eerste helft alweer het geel-zwart van Vitesse tegenover het groen-wit van FC Groningen in de Gelderdome in Arnhem. 0-0 de tussenstand. Vitesse bepaalt is veel feller dan FC Groningen en heeft ook twee kansen gehad om de score te openen. Via Rijzenkopbal naar een goede voorzet van van Aanholt. En een schot van dezelfde van Aanholt van ongeveer 25 meter dat raak links overging. Ook nu is het Vitesse weer dat op de helft van FC Groningen is opgedoken. Met de voorzet van Chommer richting Haven. Naar de lange Nederlandse Japanner die aan de linkerkant speelt. Soms ook opduikt in het centrum. Drie. Centrale spitsen eigenlijk in het team van Vitesse... met Boni, Havenaar en Reis. Het komt allemaal door de blessure van Kakuta. Vitesse dat trouwens ook Theo Jansen mist. De dirigent eigenlijk van het Vitesse-koor. Hij zit een schorsing uit van drie wedstrijden. FC Groningen nog niet gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. Het staat nog in Arnhem 0 tegen 0. Stien Keizer, als jij, dat vraagt José Kodde... Uh, één etiket op je carrière zou mogen plakken... je schaatscarrière, wat zou dat zijn? Eén woord... Nou, geslaagd. Dat is zeker. Ik heb, ik heb van elke minuut genoten. En uh, ik vind... Uh, uh, uh, je bent begenadigd als je, als je zoiets mee mag maken. Hè, ja. Dat je talent hebt en, en de mogelijkheid. En vertel je erover aan je kleinkinderen? Nou, die zijn nog heel klein, hoor. Die zijn daar die nog, zijn nog niet aan toe? Een is bijna drie en de ander één, dus... <lacht> Maar die vinden later de doos met prijzen. En dan zeggen ze, dat is van oma. Oh, misschien zeggen ze wel, ach, me, het stelt niks voor. Ik dacht ah. zeker dat ze hard ging of zo. <laughs> ja, als je tijden van toen naast nou die van nu... maar de omstandigheden, daar hebben we het over gehad, zijn veranderd. Ger van Wijk uit Den Haag wil weten... Uh, waar moet de schaatsen altijd een maatje kleiner zijn dan je voet? Is dat zo? Nou, bij mij was dat was het het niet, niet zo. Hoor. En het ligt ook wel aan het merk. ja. Ik, en, en, ik zie soms ook zag gisteren Sven nog even zijn schaatsen zo hard aansnoeren nou, denk ik ja als ze uitdoen dan, dan zijn die voeten gewoon wit ja. nou dat, ik zou zo niet lekker rijden hoor maar Nee, het is, het is misschien wat pijnlijden wat Sven aan het doen is. Hè? Ja, dat, dat, is, dat zeker. is zeker. Hè? Want ze willen ze ook zo gauw mogelijk uit. Stien, ik vond het leuk dat je hier was. Steen Keizer, onze schaatslegende uit de jaren 60. Ik wens je nog een mooie zondag. Veel genieten natuurlijk van Wust en Kramer. Ja, insgelijks, dank je wel. En bij Langs de Lijn hoort u hoe het afloopt. Fijne middag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat, ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. <middels> Freddy van met het NOS-journaal. Het is vier uur. Pardon, er gaat iets mis met mijn computer. Maar nu is dat hersteld. De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Vitesse Groningen. En een open bij de tweede bal. En flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Bex Wolff, Feyenoord. Ja, er binnen. De slotpaas krijgt Hallo, Heer Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En om half vijf, RKC Ajax. Paniek, paniek, paniek. Schiet langs, naast. En ook het WK schaatsen allround in Hamar. Dus is een snelle Die heeft wel een gat van 10 meter oh. Oh. En het NK Indoor Atletiek. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.